Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Gemeenten betalen jaarlijks miljoenen euro's aan no-cure, no-pay-bureaus. Die bureaus maken namens burgers bezwaar tegen onder meer de WOZ-aanslag. Als er terecht bezwaar is aangetekend, moet de gemeente geld aan de bureaus betalen. Daar zijn ze naar schatting jaarlijks 4,5 tot 11 miljoen euro aan kwijt. Om van de bureaus af te komen probeerde de gemeente vorig jaar een wetswijziging doorgevoerd te krijgen. Maar dat lukte niet. E-sigaretten mogen niet meer aan jongeren onder de 18 worden verkocht. Staatssecretaris Van Rijn verscherpt de regels omdat de e-sigaret schadelijker is dan aanvankelijk werd gedacht. Hij baseert zich op onderzoek van het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Van Rijn wil de leeftijdsgrens van 18 jaar zo snel mogelijk invoeren. Volgens hem is roken van tabak schadelijker dan e-sigaretten... maar hij wil er alles aan doen om te voorkomen dat jongeren gaan roken. De meeste partijen in de Tweede Kamer reageren kritisch op het plan van de VVD om het asielbeleid aan te scherpen. De PvdA noemt het niet reëel en onaanvaardbaar. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten is het in strijd met internationale verdragen. De liberalen willen de Europese buitengrenzen sluiten en vluchtelingen alleen in hun eigen regio opvangen. De Amerikaanse senator Ted Cruz stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De Republikein maakte dat bekend via Twitter. De ouders van Cruz zijn Cubaanse immigranten. Als hij uiteindelijk in het Witte Huis terechtkomt, zou hij de eerste Latijns-Amerikaanse president zijn. Cruz is de eerste die zich officieel kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het weer: droog en geregeld zon in het noordwesten ook wat bewolking. Het wordt vanmiddag 8 graden op de Wadden tot 11 in het zuiden van het land. Morgen enkele buien en hooguit 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Van de John van de ANWB. Er staan nog vrij lange files op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam... bij Maarse, 8 kilometer. En verderop voor Oude Kerk aan de Amstel nog eens 19 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij. Op de A6 richting Muiden bij Almerepoort, 5 kilometer... Na een ongeluk op de A9, van Alkmaar naar Amstelveen, bij Badhoeverdorp, 4 kilometer. A12, daarna richting Utrecht, bij Woerden, 4 kilometer. En richting Den Haag, voor de Haag, Malieveld, ook daar 4 kilometer. A15, Nijmegen, richting Gorkum, bij Echtelt, 4 kilometer. A16, Breda, richting Rotterdam, bij Rotterdam Centrum, 4. En op de A20, vanuit Hoek van Holland, naar Gouda, bij plein, ook daar 4 kilometer. Tot zover de verkeers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 CFM in 2015 al 25 jaar live CGFM met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Die heer is in begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. We uit de jaren 80 de single van Shipwreck En I want you to want me. Ja, we schreeuwen het even uit. Uur 2 van dit programma met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard, luisteraars, de hoofdmoot rond de klok van half vier, de uitgebreide evenementenagenda voor dit weekend en komend weekend. Dus houdt u pen en papier bij de hand, want er zijn weer genoeg evenementen in en rondom ons prachtige dorps Zandvoort die uw aandacht verdienen. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En voor, voor diegenen die de opening gemist hebben, blijft u luisteren ook na vier uur, want dan komt Marcel Arens langs, want die gaat uh, ruim uh, 380 kilometer dwars door Kenia fietsen in oktober. En uh, de zogenaamde Kenia Classics. En dat gaat allemaal voor Flying Doctors. En uh, hij komt daar van alles vertellen. Hoe het zo gekomen is. Omdat hij daaraan deel gaat nemen. Dus uh, dat tussen vier en vijf. Uh, wellicht dat we nog uh, bericht krijgen van John Lemmens. Want die is misschien aanwezig bij de wedstrijd SV Zandvoort. Dan heb ik het over voetbal. Die spelen uit tegen Buiten Veldert. Uiteraard hebben we ook nog een update voor de Volvo Ocean Race. Want vorige week is de vijfde etappe van start gegaan. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur naar uw lokale zender... ZFM te blijven luisteren. En we hebben ook een zee van muziek... met nu de him en skinny dipping. Van de him en Skinny Dipping. ZFM is al 25 jaar een begrip in Stamford. Dit is 25 jaar ZFM. Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time after 11 and a half. Wonderful years. And we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here jaar and a half years ago. ZFM al 25 jaar. Live in Zandvoort. Ladies and gentlemen, ja, ik zat gisteren even naar onze collega's van Radio 2 te luisteren. En die hebben een leuke laatste half uurtje zo vrijdagmiddag. Tussen half zes en 6 uur. Allemaal disco klassiekers. En gisteren begonnen ze met deze van Shirley Roth. bestaat de finaljaren bij CFM. Uh, vijf jaar alweer, uh, Albert Young. Ja, en dat en... gaat uh, binnenkort uh, gevierd worden, hè? Op 1 april, liefhebbers van Vinyl, zet het vast in uw agenda. Op 1 april vanaf 2 uur tot 5 uur live vanaf locatie. Uh, waarom zei ik dat nou? Omdat ik uh, plaats van Sherry Roth uh, in uh, Vinyl heb. Oh, Oké. Okay, nou, en in die evening, worden bij CFM. Dan nemen je die dus 1 april mee naar uh, Ruud Janssen... want hij is de, de, de, de presentator van het programma Vinyljaren. Een grapje zeker, hè? Het is een, <laughs> het is een lustrum. Vijf jaar uh, Vinyljaren op uh, CFM elke woensdagmiddag van 2 tot vier live te beluisteren en te bekijken uh, hier aan de Tolweg 10A. Ja, goed, volgend oh. weekend, sportfeest at Zandvoort. Nou luisteraars, ik haal ja, hem er even uit uit de evenementenagenda... want het, is even, uh, ja, het wordt een ongelooflijk sportief weekend in Zandvoort. Zandvoort staat bol van de activiteiten. Want duizenden wandelaars, fietsers en hardlopers zullen volgend weekend naar Zandvoort trekken. In het weekend dat de zomertijd ingaat, vergeet dat niet, en het strandseizoen officieel geopend wordt, komen ze voor deelname aan een van de vier evenementen die Le Champignon uh, volgende week in ons mooie badplaats organiseert. Allereerst op zaterdag 28 maart nemen ruim 700 atleten met hun mountainbikes deel aan de nieuwe strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort -Zandvoort richting het Zuiden, terwijl uh, een kleine 6000 wandelaars bij de 30 van Zandvoort een etappe over het strand richting het noorden afleggen. Een dag later, op zondag 29 maart, staat Zandvoort in het teken van een kleine 2000 fietsers bij de omloop van Zandvoort en de Runners World Zandvoort Circuit met ruim, u hoort het goed, 13.000 hardlopers. In Zandvoort klinkt zaterdag het startschort voor de eerste lustrum-editie van de wandeltocht van De 30 van Zandvoort. De kleine 6000 ingeschreven wandelaars gaan van start op de 30 kilometer of de nieuwe afstand de 18 kilometer. Nieuw dit weekend is de strandrace voor mountainbikers Zandvoort-Katwijk-Zandvoort. -Zandvoort. De kleine 800 deelnemers gaan een parcours van 42 kilometer over het strand afleggen. En de zondag start de omloop van Zandvoort... waarbij een kleine 2000 fietsers na één getimede ronde... over het circuit richting het Groene Hart in Haarlem, Haarlem fietsen. Aansluitend daaraan vindt op zondag... de achtste Runners World Zandvoort Run plaats. Dit evenement trekt ruim, zoals gezegd... 13.000 hardlopers naar Zandvoort... voor diverse afstanden, 5 en 12 kilometer... op en rond het circuitpark Zandvoort. En op de zaterdag zijn wij ook op locatie erbij, hè? Uh, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. En, uh, zoals ja, traditioneel getrouw zullen wij rond bij de finish dan achter de présence geven... en de gefiniste wandelaars op die zaterdag van een interview voorzien... en hoe ze het hebben gevonden hier in ons prachtige dorp Zandvoort. Tussen 2 en 5 uur. Op locatie. Goed, en nogmaals, 1 april van 2 van tot 5. live op locatie. Vijf jaar, vernieuwjaren Om Met samengesteld en gepresenteerd door onze collega Ruud Janssen. Echt een grappenmaker, hè, jij. <laughs> Dat blijft zo. En het oh, jan jij ja. komt vaak... Buiten de gemeente gereden met de auto. Hangt er vanaf. Ja. Uh, weet jij waar de A10 uh, ligt? Oh, dan kom ik vast al... A9 weet ik wel. Ja, A10. Is dat verlengde daarvan ongeveer? Hmm, ik heb geen idee, maar we kregen net een bericht van, uh, van Willem. Ja. Die uh, rijdt op dit moment op de A10 en luistert daar naar CFM. Zo. Oh. Dus ja, als er een eindje weg ligt, dan vind ik dat wel leuk om te horen natuurlijk. Hè. Ja, het is leuk voor technische jongens om Willem, dat te horen. Willem, wel een beetje in de ruis, maar deze is speciaal voor jou. Hier is Fate Out Lounge van de uh, Thank you. De, de single van die Evener, dat was Fate Outlines. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM Text TV, op kanaal 45. 45. -M -M. En kijk je digitaal via SIGO, dan ga je naar kanaal 40. Ja, hier zijn de Beach Boys. weer op de zaterdagmiddag op de radio. Het ook... ja, heerlijk gevoel gewoon. Vanuit de mooie studio aan de Tolweg Tina, je de Beach Boys. En that's why God meets the radio. Nou, zo vlak voor de evenementagenda is nog even tijd voor een kort berichtje. De Zandvoortse kunstenaars op Heemstedse kunstbeurs. Op 27, 28 en 29 maart wordt voor de derde keer een kunst uh, kunstbeurs georganiseerd. In de Sportplaza Groenendaal zijn diverse stands te bezoeken van zo'n 50 kunstenaars die samen een grote diversiteit aan disciplines vertegenwoordigen. Met maar liefst zes kunstenaars is Zandvoort dit jaar ruim vertegenwoordigd. Ellen Kuil, elke Sietsma schillen. Frank Warmerdam, Joop van den Bos, Patricia Ramaer Ramauer, en Udo Gijsler zijn onze plaatsgenoten die op de beurs aanwezig zullen zijn. Meer informatie over deze Heemsteense kunstbeurs kunt u vinden op www.heemsteensekunstbeurs.nl www.heemsteensekunstbeurs.nl Oké, okay, tot zover en uh, zo dadelijk dus de evenementenagenda bij CFM. Krijg je te horen wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen hier in Sandvoort. En het is weer een hele stapel papier die hij voor zich heeft. Dus ga er rustig voor zitten. John Jeff en de Black Arts komen eraan met I Love Rock'n'Roll it would be long, it's with me, yeah, me, and I can tell it would be long. Your home, where we can be alone. And next we were moving on. He was with me, yeah, me. Next we were moving on. He was with me. Gave plaat blijft dit. Hè? De simpel van John Jet en de Black Hearts. Hè, hoor. De I Love Rock and Roll uit volgens mij 1982. Zo'n plaatje, ja, dat, uh, ik heb hem ook gehad hè, op wiel, maar hij was op een gegeven moment helemaal grijs gedraaid. Dat <laughs> kan je wel voorstellen, dit soort uh, heerlijke muziek. Het is uh, inmiddels één minuut, overal vier, tijd voor de evenementagenda. Ik ga er weer even lekker voor zitten. Luisteraars, allereerst gaan we natuurlijk even naar het Zandvoortsmuseum... aan de Zwaluwestraat nummertje 1 hier in Zandvoort. Momenteel een tweetal tentoonstellingen. Allereerst een kleine tentoonstelling... Toerisme in Zandvoort door de jaren heen. Nanine van Smorenburg heeft voor haar opleiding Cultuur Erfgoed... stage gelopen in het Zandvoortsmuseum. Als eindopdracht heeft ze een kleine ruimte in het Zandvoortsmuseum in mogen richten. Deze tentoonstelling gaat in op het toerisme in Zandvoort aan zee door de jaren heen. Dat is... Expositie nummer 1 en expositie nummer 2 in het museum is abstractie in Nederland anno 2015. En deze tentoonstelling abstractie in Nederland anno 2015... is in samenwerking eh, tot stand gekomen met René de Veugd... als gastcurator in het Zandvoorts Museum. Met een selectie van tien vooraanstaande, innoverende... nog levende kunstenaars binnen de lyrische abstractie... van de afgelopen twintig jaar. Gevestigde kunstenaars die zich blijven innoveren... en daarbij een duidelijke herkenbare persoonlijke signatuur hebben ontwikkeld binnen de abstractie kunst. Dat allemaal deze twee tentoonstellingen in het Zandvoorts Museum... Gaan we naar uh, 21 maart. En dan hebben we het over uh, de, de toneeluitvoering van De Wurf. De volkleurenvereniging De Wurf geeft weer haar jaarlijkse toneeluitvoering... op 21 maart in, in Theater De Krocht in Zandvoort. Dit jaar spelen... Ze lawaai bij dappere Kees. Het gaat over een café dat vroeger op het Schelpenplein stond. en waar meer gebeurde dan dat er alleen een borrel werd geschonken. Als u nieuwsgierig bent geworden van wat er zich allemaal afspeelde in het café. kom dan zeker kijken. En dat is vanavond in Theater de Krocht. En dat begint om 8 uur. en het duurt tot 11 uur vanavond. De toneeluitvoering van De Wurf. onder het motto: lawaai bij dappere Kees. We blijven uh, uiteraard in Zandvoort op 21 maart. En dat, uh, vandaag dat is bij, uh, gaan we naar Café Laurel Hardy. Want dan komt hij Shots Night, Ski, Barbecue en Zandvoorts Kampioenschap Bierpul schuiven. Zo, dat er glijdt eruit. Een, een volle mond en een vol feest. Dat allemaal uh, bij Café Laurel Hardy. Café Laurel Hardy gaat weer barbecuen... en zet de meest uiteenlopende shotjes in de schijnwerpers. Dat allemaal in samenwerking met Vlugel. Waarbij het bekende unieke ritueel van het dopje op de neus niet zal ontbreken. Dat begint vanavond allemaal om 7 uur bij Café Laurel... Paul Hardy aan de Haltestraat 46. Dan gaan we naar het gasthuisplein nummer 10. En wel naar het Wapen van Zandvoort. Want vanaf 8 uur bent u daar van harte welkom. Voor de Golden Oldies Party. Een Golden Oldies Party bij het Wapen van Zandvoort. Met live optredens van Mark Meijer. Klappers van hits uit de jaren 70 en 80. Het niet verplicht, maar verrast de uitwater Dat allemaal vanaf 8 uur. Golden Oldies Party in het Wapen van Zandvoort. Ja, gisteren waren ze nog live uh, bij CFM trouwens. Klopt. Zandvoort is draai draait door. Een pro het live programma luisteraars van uh, 5 tot 7... Op de vrijdagmiddag, Zandvoort draait door. Heeft hij ook live gezongen? Klinkt heel leuk. Dus vanavond gewoon naar het wapen gaan. Goed, mag ik weer terug naar vandaag? Van mij gaan weer terug naar vandaag. En uh, Café Koper, vanmorgen uitvoerig uh, aan de orde geweest. tijdens ons programma Goedemorgen Zandvoort, live vanuit Hotel Hoogland. Maar het is weer tijd uh, voor het lentefestival bij Café Koper. Leven de lente. Als Hertog Jan vriendenkringslid. heeft Café Koper een bijzondere band met de speciaal bieren van Hertog Jan. Ook dit jaar zal de introductie van het nieuwe seizoen, seizoensbier Hertog Jan Lentebok. dan weer reden zijn voor een feestje vanavond. En de nieuwe Lentebok zal tijdens dit feestje uitvoerig geproefd worden. en daarbij horen. En horen natuurlijk geserveerd met een selectie van huisgemaakte hapjes. En dat kunnen ze daar bij Café Koper. Dat begint allemaal om 7 uur vanavond bij het Café Koper aan het Kerkplein nummer 6. Meer informatie over dit evenement en over alle andere evenementen van Café Koper kunt u terugvinden op de website www.cafekoper.nl nou, de morgenochtend gaan we weer heerlijk wandelen... en wel de 10.000 stappen van Zandvoort. Startpunt is en de houden halt aan de Vondelaan 2B. Dat begint om 10 uur en dat gaat allemaal door tot 12 uur morgen. Meer informatie over de 10.000 stappen van Zandvoort... en divers meer informatie kunt u vinden op www.standvoort-actief.nl. www.zandvoort-actief.nl. Dus uh, morgenochtend vanaf 10 uur. En morgen ook weer racegeweld op het, Oud, uh, op het circuitpark Zandvoort. Burgemeester van Alverstraat, nummer 100. Het Automax Street Power Spectakel. Het Automax Street Power Spectakel kent een gevarieerd programma... waarbij fans van snelheid en tuning op hun wenken bediend worden. Dat allemaal morgen de gehele dag op het circuitpark Zandvoort... het Automax Street Power Festival. Maken we een stapje naar woensdag... want dan is het weer tijd voor Filmclub Simon van Kolm... en dan hebben we het over Circus Zandvoort aan het Gasthuisplein nummertje 5. Filmclub Simon van Kolm nodigt u woensdagavond uit om half acht... Informatie over de filmclub Simon van Kolum en over de bioscoopagenda... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.circusandvoort.nl. www.circussandvoort.nl www Gaan we naar 27 maart, 8 uur s avonds? Dan gaan we weer naar het Zandvoortsmuseum... zoals gezegd aan de Zwaluwstraat, nummer 1. Podiumkunsten, museumpodium. Nu even wel: een Fred, Fred Rozenhart-productiestelefoon. De theatervoorstelling om niet te missen: entree, 10 euro inclusief koffie en een drankje. Dat allemaal op 27 maart in het museum vanaf 8 uur. En meer informatie kunt u uiteraard vinden op de website van het Zandvoors Museum. Ook op 27 maart vanaf 9 uur. Dan gaan we weer naar Café Koper aan het Kerkplein nummer 6... want dan is het weer tijd voor de traditionele zangavond. Zing mee uit volle borst in het kleine café aan het Kerkplein. Café Koper, Kerkplein nummer 6, 27 maart vanaf 9 uur s'avonds. Zangavond. En dan uh, hebben we ook... ja, het, is weer zo, het gaat weer gebeuren, vanmorgen ook alweer uitgebreid uh, aan de orde... Bij, tijdens uh, Goedemorgen Zandvoort... Uh, de opening van de kinderkunstlijn op 27 maart. En dat vindt dit jaar plaats in de Beach Factory Center Park, Stromstraat 2, uh, al hier in Zandvoort. Uh, meer informatie over deze opening en over de hele kunstlijn informatie kunt u uiteraard terugvinden op de website www.kinderkunstlijnzandvoort.nl www.kinderkunstlijnzandvoort.nl En zoals gezegd... Volgend weekend, 28 en 29 maart, het sportfeest in Zandvoort. Met de Runners World, uh, Zandvoort, circuitrun, de 30 van Zandvoort... Zandvoort, Katwijk, Zandvoort en de omloop van Zandvoort... staat het laatste weekenden van maart bol van de sportieve evenementen. Reden te meer om te genieten van het sportfeest in Zandvoort. Zoals gezegd, zaterdag tijdens de 30 van Zandvoort... is er muziek in het muziekpaviljoen en in de Haltestraat. Op het Kerkplein Hollands Entertainment, noemt u maar op. Te veel om op te noemen. Kijk gewoon even op de website van het VVV... Voor dit weekend, zowel op zaterdag als op de zondag. Een sportfeest wat zijn weerga niet kent in Nederland. Tot zover. En wil je meer informatie over de evenementen? Download dan de CFM-app of kijk even onder evenementen. Dan kan je alle evenementen nog een keertje rustig nalezen. Nou, de heren van uh, SV Zandvoort, die voetballen vandaag, spelen vandaag uit, hè? Tegen wie spelen ze ook weer? Buitenveldert. Buitenveldert. Helaas hebben we daar op dit moment nog geen, uh, geen tussenstand van. Wel van de heren van de Veteranen 1. Ze spelen vandaag thuis tegen Overbos en daar staat het op dit moment 1 tegen 1. Stond eerst 1-0 achter en later weer 1 tegen 1. Die wedstrijd houden we in de gaten.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 Your heads. Ja, de heren van de veteranen 1 gaan goed... want ze staan 2-1 voor tegen Overbos, Gescoord door Simon het tweede doelpunt. Evening, side, dat moet ik niet te hard zeggen, 2-2. die wil ...van radio, dus je meeluistert... ...en kijkt. En kijkt. Kan op uh, www.zfm-live.nl Kan je live een uh, kijkje nemen in de studio... ...aan de Tolweg Tina, de zing van Ed Sheeran. Goed, nou, de komende uren. ik heb u al uh, uh, gewaarschuwd, of gewaarschuwd gehad. dit op het feit dat we uh, tussen vier en vijf gaan praten met Marcel Arends. Want Marcel Arends gaat namelijk een kleine 400 kilometer dwars door Kenia fietsen. Uh, en uh, dat doet hij voor het goede doel. En het goede doel is Flying Doctors. Heb ik, als ik het goed begrepen heb, ja. En uh, daar gaan we uitgebreid even bij stilstaan. Hij, uh, heeft, hij, hij zoekt sponsoren voor zijn team. En daar uh, natuurlijk over tussen 4 en 5 meer informatie. Maar dat de mountainbike en het hockey populair is bij deelnemers van de Jeugdsportpas, dat wist u waarschijnlijk nog niet. Kinderen uit groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs kunnen zich vanaf heden inschrijven voor blok 4 van de Jeugdsportpas. Er zijn al ongeveer 100 aanmeldingen binnen voor dit blok. Met name hockey en mountainbike zijn populair. Andere sporten in blok 4 zijn midgetgolf.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 Mochten ze toch willen wisselen van sport... dan hebben zij genoeg ervaring opgedaan om een goede keuze te maken. Aan sommige sporten kunnen ook ouders deelnemen. Inschrijven kan nog tot en met 28 maart... via www.sportserviceheemstedezandvoort.nl www.sportserviceheemstedezandvoort.nl Op deze website is ook meer informatie over de sporten te vinden. Evenals het complete... Uh, jeugd uh, uh, schoolrooster Dus een uh, geweldig initiatief van de Sportservice Heemsteden Zandvoort om de jongeren kennis te laten te maken met de diverse sportmogelijkheden in en rondom Zandvoort. Dankjewel. 25 jaar. The FM. Ja, en dit is zo'n leuke plaat, hè? Maar gelukkig uh, de komende tijd even geen regen. Het gaat een plaatje wel over? Hier is Keppelwijs en Standing Outside in the Rain. Is bij CFM en Standing Outside in the Rain. Zometeen het derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zaterdag. En in dat uur gaan we praten met Marcel. Dus blijf vooral luisteren naar CFM.